106,9. Straks meer. C. F. M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Na nou, net wel met het NOS-journaal. In het Zuid-Afrikaanse parlement woont Nelson Mandela de officiële viering bij... om te herdenken dat hij 20 jaar geleden uit de gevangenis werd vrijgelaten. Het boegbeeld van de anti-apartheidstrijd is 91 en verschijnt nog maar zelden in het openbaar. Mandela zat 27 jaar in de cel. In 1990 werd hij vrijgelaten. Drie jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. En in 1994 werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. President Zuma zei in een toespraak dat Zuid-Afrika van het WK voetbal deze zomer... een groot succes moet maken ter ere van Nelson Mandela. Vicepremier en PvdA-leider Bos vindt een lange verblijf van Nederland in Oeroesgan niet aan de orde. Gisteren stuurden de ministers Verhagen en Van Middelkoop de brief van secretaris-generaal Rasmussen naar de Tweede Kamer, waarin de NAVO Nederland vraagt om langer betrokken te blijven bij Oeroesgan. De PvdA-fractie liet meteen al weten daar niets in te zien en Bos verwees vandaag naar dat standpunt en hij kan zich erin vinden. De kwestie ligt politiek zeer gevoelig. Verhagen en Van Middelkoop voelen er juist veel voor om langer in Afghanistan te blijven. Een man van 19 uit Geffen in Noord-Brabant is de afgelopen nacht mishandeld zonder dat iemand reageerde. Hij zat in de trein van Os naar Den Bosch toen hij volgens de politie zonder aanleiding werd geslagen door een passagier. De het slachtoffer vluchtte naar een andere coupé, maar werd door zijn belager achterna gezeten. Andere treinreizigers hielden zich afzijdig toen het slachtoffer om hulp riep en belde ook niet met 112. Eenmaal uit de trein werd hij opnieuw door de man geschopt, geslagen en met een mes bedreigd. En ook toen reageerde er volgens de politie niemand op zijn hulpgeroep. Het slachtoffer brak bij een valpartij zijn pols. Uiteindelijk belden enkele fietsers de politie en de dader is gevlucht. Het weer vrij helder met in Limburg nog bewolking. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen vrij zonnig met in het zuidoosten wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. Met. met nu Alternative FM. News one odd shoes I can't get a grip that really doesn't fit Message. You're gone for good rustige start van deze avond met... We Cook ja, With Fire. Ja, inderdaad. We Cook With Fire. Geen Menno vandaag, Marcus. Nee, geen Menno. het even met z'n tweeën moeten doen. Dat is pech, Menno weg. Nee, hij had andere verplichtingen. Maar dat uh, is op zich niet zo'n ramp. Want vanavond hebben we niemand minder dan uh, een aantal leden van het ADHD-bandje... Klopje Popje in onze studio. De ADHD-band, Ja, ze zijn onderweg, dus als het goed is zullen ze zo dadelijk binnenkomen stampen. En dan gaan we eens even praten over hun avontuur die ze hebben beleefd. Onder andere met de Winston Popprijs, de Amsterdam Popprijs en niet te vergeten de voorronde van de Rob Akda wordt, Waar ze runner-up waren in de tweede voorronde. En dat moeten we alweer terug in de tijd, dat is in december 2009 geweest. En dan nou, zo ver we... terug in de tijd zit oh, ook het Het is niet he? zo gek uh, terug, twee maanden terug. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er in ieder geval uh, bij als het uh, gaat om het meedoen voor de laatste plaats in de eindronde. En die vindt plaats op 2 april in het de patronaat. Dat is dan de finale. was ja, we niet ook aanstaande vrijdag vergeten? Nee, dat is morgen. Morgen is er ook weer een, een compleet verhaal van de vierde voorronde van de Robak dat wordt. Dat treft. We eens even kijken of we nog wat dingen kunnen vinden van, van de derde voorronde. Die zullen die ongetwijfeld vast nog ergens staan, Marcus. Die hebben we niet verstopt. Die, die hebben we niet verstopt. Die gaan we, die gaan die we, straks. Gaan we terugvinden. Die gaan we terugvinden en die zullen we ook zeker gaan gebruiken straks in uh, het tweede uur. Want we hebben nog uh, bijvoorbeeld Lost Man of Palau, daar hebben we geen aandacht aan besteed. En ook niet aan de winnaar van uh, de derde voorronde, Palalalaka. Die hebben we ook nog niet gehad. Dus dat zijn ook nog zaken die we nog even moeten uh, gaan belichten in het komende uur. Dus het uh, uur van 9 tot en met 10. Uh, nou, we hebben er al twee gehad. Deathcap voor for Cutie en... Ik mag hangen wat het is. Oh, ja, jij, weet het. Ja, ja, jij kent het niet, hè? Nee. Nee, dat is, nee, niet. Ja, dat is ook weer zo'n zo YouTube opgespoord iets. Hè. Wat zomaar ja. voorbij komt rollen, dan zie je, dat is wel leuk. Ja. Met het nummer title en registration is al wat ouder nummer. Ja. En ik vind de tekst eigenlijk wel grappig. Heb je dan naar de tekst zitten luisteren dan? Ja, ah. jij niet zeker. Nee. Nou, weinig. Ik. Uh, ik ja, hebt een koffie beetje, te maken, ja. Ja, maar ik ben een beetje doorgedraaid uh, uh, vandaag, dus... Uh... En morgen zal uh, het niet gek veel anders zijn. Dan en moet je van de bureaustoel afkomen. Die draait nou, er wel. Het heeft niks met bureaustoelen te maken dit keer hoor. Het is gewoon zwaar uh, met jezelf bezig zijn. En zoeken naar interne communicatie. Kortom, NLP heet dat fenomeen. Dus hou maar op, schijnbaar uit. Ja. <laughs> dat, dat is iets waar dan wij, gaan jonge we dus gasten niet, aan moeten houden. Daar gaan we dus nu niet uh, aandacht aan, aan uh, schenken. Maar uh, het tweede nummer trouwens wat we uh, gedraaid hebben. Dat was We Cook With Fire. Waar zeggen dat ken je wel? Dat ken ik wel. En uh, dat uh, waren de mannen die uh, de. Uh, Contest mochten beginnen in de derde voorronde. En uiteindelijk kwamen ze niet als runner-up en ze kwamen ook niet als winnaar eruit. Dat is wel jammer eerlijk gezegd. Want ja. ze, ze zijn ze, gewoon goed. Ze waren goed. En ik geloof dat ze wel in het Noord-Hollands pop gedeelte mee gaan doen. 19 februari, dus volgende week vrijdag. Dus even kijken of we misschien Gunther te pakken kunnen krijgen. En dan gaan we hem eens eventjes het een en ander vragen. En dan misschien dat we dan nog een nummer van Wie Cook weer fire gaan draaien. Ja, toch? Zou ja, dat zou kunnen. Nou, en, uh, vandaag een beetje rustig aandraaien. Want ja. uh, Menno is er niet. Menno nee. dan moest al altijd van die harde muziek van draaien? Ja, nou, dat, dat, nu even, dat, oh. dat doen we dus niet. Eigenlijk is het de tweede donderdag eigenlijk altijd een soort beuk donderdag. Nou, uh, voor die mensen helaas. Omdat Menno er niet is, hebben wij het ook niet. Ja, jammer, <laughs> mis je, je beuk donderdag. Dus ja, het is, de volgende week doen we, dat, uh, doen we dat misschien anders. Nou, volgende week zal het nog niet gebeuren. Want volgende week dan uh, komt Liberty hier naar de studio. Met een akoestische setting en als ik het goed begrepen had, gaan we de 25e februari gaan we meemaken dat het brein, dat kwam uit de ruimte, hier nog, uh, nog even wat stukken gaat spelen. Dus dat wordt weer interessant. Ja, dat wordt interessant. Dus dat, uh, dat, is, dat is dan eventjes vooralsnog uh, de agenda voor de komende tijd. Maar we nou, kunnen maar we rust... wel rustig aftrappen dan weer. Ja, want ja, we... City mag ik precies. nooit draaien. Nou, want, uh... Ja, dat, dat, dat weet ik. Maar nou mag jij gewoon lekker je gang gaan. Met de, de ik, vind alle, ik vind alles best. Hier zijn ze. Uh. Dat komt later, want later bestaat dit niet meer. Nu ja nu, dit is jouw moment. Nee, er komt echt geen volgende keer. Had ik maar, had ik maar, had ik het maar gedaan. Had ik maar, dan was alles anders gegaan. Komen. nee het kan nooit als je het zelf niet doet, gooi het roer om, begin doe alles anders gewoon opnieuw als dat moet had ik maar, had ik maar had ik het maar gedaan Had ik maar dan was alles anders gegaan had ik maar, had ik maar had ik het maar gedaan had ik maar dan alles anders gegaan. Als jullie niet als de bliksem. Als de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 Categorie rustig valt dit zeker? Ja, dat dacht ik ook. Want als we hier onze vriend uh, Menno Hoekstra hadden zitten... dan uh, hadden er al uh, denk ik weet niet wat voor uh, gitaanplaten al geweest. Maar goed. Nou we hebben we ook alweer wat, wat harder gevraagd. Ja, dat moet wel kunnen. Uh, nou, in ieder geval uh, wordt er hier een laptop al uh, opgestart. Dus dat houdt in dat onze gast van vanavond al gearriveerd is. Ja, het micro microfoontje gaat gewoon open, Elron. Dus, uh... Hallo, hallo, hallo. <laughs> Goeiedag. Hallo, hallo, hallo. Ja, dit is de liedzanger, jongens. Hij doet het ook. Ja, hij, hij doet, doet het Je bent al gewoon live in de uitzending. Ongelooflijk. Ja, mooi, hè? Ja, fantastisch. Ja, een, oh. uh, je bent een van de, de mensen die we in de tweede voorronde bij de Rob akda wordt aan de gang hebben gezien. Samen met je medekompanen van Klopje Popje. Ja, zeker. Mijn bandleden. Ja, die ja. zijn er niet. Die hebben het laten afweten. Het is te o, koud en zo. En, oh, is dat zo? Ja, het is koud. Wat is dat nou weer? Te koud. Ja, het is koud. Ja. Ik weet het ook niet verder. Dus dat, dat zijn ze gewend of zo. Dat het, uh, dat het warm is. Yeah. En uh, hier kunnen ze niet tegen. En het duurt al veel te lang natuurlijk. Dus ze uh, dachten van, we blijven thuis. Gelukkig heb ik een zwarte hoed, die is heel warm. <laughs> en, uh, dus, daarmee kan ik wel de ja, deur ja, ja. uit. Ja. Ik was ook de enige met hoed, dus <laughs> de rest had geen hoed. Dus, uh, heb, je die nou nog, heb je die ooit nog eens gebruikt bij, het, bij een podium? Uh, bij, het podium of bij, het op, uh, bij een optreden? Een, mijn hoed? Ja, uh, ja ik heb uh, twee hoeden. Ik ja. heb eentje voor in de zomer. Dat is een witte met zwarte, met zwarte band. Ja. En dit is een zwarte met zwarte band. Ja. Zeg maar iets uh, meer, uh, uh, iets donkerder dat past wat meer bij de winter, hè, ook bij de stemming van de winter. Bij de koude ja. dagen. Maar ik heb hem nog niet live gebruikt. Dat, uh, dat komt nog misschien niet. nog wel uh, ja. volgende week of zo. Ja. Dan gaan we weer spelen. Dus, uh, ja, want uh, heeft het ook nog een beetje zo zijn voordelen gehad? Zo'n optreden in Haarlem, in Patrona. Uh, nee. Niet? Nee. Het is gewoon een uitje geweest en dacht nou, van nou, ja, jongens, nee. we doen uh, mee. Nou nee, ik moet zeggen, er is wel een voordeel geweest. Uh, dat is namelijk dat, er een, uh, dat we één iemand uh, hebben afgepikt van. Uh, hoe heette die band ook weer? Uh, Chapter Jan January. Ja, ja. Daar hebben we één meisje die fan was van Chapter January. Die hebben we afgepikt. Nou ja. ja, ze houdt ook nog van Chapter January. Maar ja. die hebben we ook een beetje fan gemaakt. Die heeft zelfs uh, uh, op YouTube heeft een cover gespeeld op, haar, op gitaar. Met onze muziek mee. die wilde ook wel naar andere optredens van ons komen kijken. Dus we hebben één fan heeft het opgeleverd. Het optreden. Ja. En ja, misschien wel meerdere. Volgens mij heb ik hier één tegenover me zitten. Of niet? Ja, ik ben zeker een fan van jullie. Ja, nee, is is, dat is echt waar. Ik, uh, ja. Dat meen ik echt. Ik, ik, laat, ik zal hier uh, niet uh, op dat onder stoelen of banken steken. Kijk maar ik, uh, ik, uh, het eerst toen ik jullie uh, hoorde. Toen dacht ik... Voor Cry Out Loud, wat is dit? Weet je? Dus dat, ja. dat, dat had ik het eerste. Ja, zo hoort het ook. Dat, dat, dat is uh, het, uh, zeg maar het shock effect. Mm -hmm. Nou, toen had ik de opnames later nog eens een keer teruggehoord. En niet één keer, maar meerdere keren. Want uit. op een gegeven moment, uh, toen dacht ik van... God, Tori, wat is dit? Dit is gewoon reten goed. Dus ik bedoel, uh, ja, ik heb, dat, uh, ik heb dat niet gauw Maar nou, het is, bedankt, er, zit, er, zit, er zit zoveel uh, iets, iets origineels in. Mm -hmm. Het is ja. niet te plaatsen. Het is gewoon... En het klinkt ook gewoon. Het is. Het is uh, het ja, is, uh, dat ja, is ook belangrijk. Dat is ook, ook, ook heel belangrijk. En dat, ja. uh, het is heel apart. Maar ja, dat, daar komen we straks nog even op. Want uh, we zoeken het uh, natuurlijk wel even op. Mm -hmm. Van wat, uh, wat jullie uh, gedaan hebben. Ook de live-opnames trouwens. Want. Ja, oh, okay. van, uh, van het patronaat uit. Ja. Ik vond het. Uh, ja. Uh, ik was toen uh, na, na een keer of drie, vier keer die opnames, dus was ik om. Ik denk, ja, uh, ja, <laughs> dus, ja Zo mag het horen. Ja. Goeie zaak. Ja, uh, nou ja, je hebt zelf natuurlijk ook muziek meegenomen waardoor jij bent uh, beïnvloed. Ja, dat klopt. ja Moet ik dat nu gaan... Uh, nou, nee, we gaan eerst nog even wat, uh, wat anders doen. Dus Kijk. we draaien eerst nog even twee uh, nummers uh, van, uh, van ons hieruit. En dan uh, gaan we even uh, praten over uh, wat jij hebt meegenomen. Nou, prima. Ja? Nou, leuk. Ah, ken je het even aan, hè? Nirvana, ken ik zeker, je ja. kent het niet. Ja. Hm? Ook enigszins beïnvloed door uh, Kurt Cobain en de zijne? Uh, ja, nou misschien wel onbewust, ik heb het vroeger veel geluisterd, dus mm. dan uh, kan het altijd wel ergens uh, in mijn achterhoofd uh, mee hebben gespeeld. Ja. Maar het is natuurlijk wel iets wat helemaal is, uh, wat, wat een beetje te veel is uh, besproken en te veel, uh, ja, dus een beetje afge uitgezogen onderwerp. Ja. Maar het blijft natuurlijk dat die uh, Kurt Cobain. Uh, ongelooflijk geniale gast was. Ja. Die zeg maar, de Beatles, nummers die een beetje, op, een beetje Beatlesk zijn, dat hij ja. ze heeft omgegoten tot iets wat dan ook nog eens best uh, hard is, zeg maar. Best heftig. Het is een figuur, die Kurt Cobain ook natuurlijk. Ja. Dat, is een ja, dat, dat, dat was hij zeker. Ja, dat absoluut. Was hij zeker. Uh, Heart Box, Marcus. Ja, we we helemaal jouw keuze. Gaan we eventjes draaien. New place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Tug the trench out, lay down there with a shovel. Up outta reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stomp it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. A sloppy blow Shotgun opera Lock and load Cock it back And then watch it go Mama help me I've been cursed Death is rolling In every verse Candy paint On his brand new hearse Can't contain him He knows he works Fuck this hurts I won't lie Doesn't matter How hard I try Half the words Don't mean a thing And I know That I won't be satisfied So why Try ignoring him Make a dirt dance floor just to throw it away i bleed it out digging deeper just to throw it away just to throw it Ja, dat waren ze dan. Linkin Park met daarvoor natuurlijk Nirvana. Hoe kan het ook anders? Kurt Cobain, de beschrijving werd uh, al net uh, gegeven door uh, Elrond. Uh, wat uh, voor... Uh, is hij ook een mythische figuur, Elrond? Nee, Kurt Cobain? Uh, ja, mythisch. Zou kunnen, ja. ja. Zo zou je het wel kunnen omschrijven misschien. Ja, ja. Maar ja, het is ook een uh, beetje een triest figuur uiteindelijk. Hè? Ja. Hoe hij al zijn einde is gekomen zo. Ja. Ik hoop niet dat dat uh, ook iets is wat uh, bij mij in de vooruitgang ligt. <laughs> nee, laat wat alsjeblieft niet hopen. Eh. Nee, nou ja, goed, maar ik, ik uh, blijf met mijn handen van de drugs af. Ja. Tenminste, van de heavy drugs. Ja. Dus dan komt het wel goed, denk ik. Ja. Goed, uh, nou de reden waarom we je gevraagd hebben is natuurlijk iets om over uh, de band Klopje Popje te vertellen. Ja, klopt, ja. ja, ja, ja. Uh, allereerst uh, de naam alleen al. Ik heb hem iets laten vertellen dat het uh, afkomstig is van Kloppende Poppen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. De een legende, pop. hè, was dat, uh, geloof ik. Ja, een legende, ja. ja. Dus uh, een figuur, nou, eigenlijk net als Kurt Cobain, die dan ja. heel interessant is geweest in de geschiedenis. Ja. Dit gaat wat verder terug naar een man die. Uh, <coughs> Ja, hele interessante uh, beelden, uh, ideaal beelden had binnen zijn leefwereld. Yeah. Die heel veel mensen inspireerden. En dat had ook te maken met, uh, met een uh, groep met volgelingen die, um, zeg maar, uh, als een soort van symbool over straten met uh, poppen yeah. over straat liep. Yeah. Uh, met kloppende poppen, zo gezegd. En uh, da daar hebben wij, zeg maar, ons, uh, daar hebben wij onze band een beetje aan toegewijd. Yeah. Het is een soort van uh, dedication. Ja. Yeah dat ja, zegt dan toewijding. Ja, precies. Uh, uh, ja, want de muziek is, wat ik al zei, heel bijzonder. Mm -hmm. Is dat ook de reden waarom, je het ook, of waarom jullie het ook klopje popje hebben genoemd? Omdat het niet, niet, niet de kader is? Of niet in ergens... In een, ja, want Nederlanders willen altijd ergens graag in een hokje ergens iets uh, willen stoppen. Maar volgens mij is dat bij jullie gewoon onmogelijk. Ja, nou, het is een naam die opvalt natuurlijk. Dus uh, dat, dat is duidelijk. En uh, dat uh, heeft ook wel met onze muziek te maken. En nog een ander voordeel is dat als je dat googelt, klopje, popje... Mm -hmm. dat je dan ook meteen met ons te maken krijgt. En niet ja. met uh, iets anders wat... Je daarmee kan uh, associëren. Uh, want dat kan niet. Je kan niet, uh, er is niks verder wat met Kropje Popje te maken heeft, dan bedrijf of zo. Jullie zijn uniek. We zijn uniek op het ja. internet ook ja. nog eens. Dus dat is ook nog eens heel mooi. Ja. We moeten ook wel zo snel mogelijk die uh, naam vast laten leggen, dat andere mensen niet gaan gebruiken. Want uh, het is toch mooi dat we het alleen recht hebben op het moment nu. Ja. Nou, misschien uh, dat er nu een of andere onverlaten uh, denkt van uh, nou. Ja, ja. Die moeten maar snel zijn dan, want we gaan het vastleggen. <laughs> dus, uh, dan wordt het uh, gewoon een beschermde naam, klopje ja, popje. Dan, moet, dan moet, uh, mag de rest er lekker vanaf blijven, want dan ja. is het gewoon van ons. Ja, en eh, dus, eh, het klinkt ook gewoon goed, klopje popje. Ik snap niet dat mensen er eerder zijn over op, op zijn gekomen. Nee. Klopje popje, weet je. Ja. Alterereert, alter, lekker zeg maar. Ja, dat, dat, uh, een goede alliteratie is het wel een beetje. Ja, ja. absoluut. Uh, de band op zich, wanneer zijn jullie begonnen? Um, dat is denk ik nu ongeveer anderhalf jaar, misschien wel twee jaar terug. Ja. En het um, was nog een beetje een andere bezetting. En dat is ontstaan op, uh, op school. Ja. Uh, ik zit op het conservatorium, ja. uh, popafdeling. En uh, ja, ik had daarvoor al een bandje die... Uh, ja, een beetje op leek. In principe waar ik me ei in kwijt kon. Ja. Alleen, uh, ja, daar vond ik de muzikant een beetje tegenvallen. En dus dacht ik, nu uh, heb ik de kans schoon. Dus heb ik gewoon uh, allemaal mensen om me heen. Die ik, uh, waar ik een soort klik mee had, had ik gevraagd om mee te doen. Ja. Uh, toen had Het eerste nummer wat, we, toen, uh, wat ik toen had geschreven voor die band heet Back to Work. Ja. En meteen de eerste repetitie uh, was voor iedereen ongeveer de partijtjes duidelijk. En toen gingen we het spelen. En nadat we het gespeeld hadden, lagen we allemaal helemaal krom van lachen. Ja. En dan wisten we dat we goed zaten. Ja, is dat ook een beetje ook een, een, uh, een belangrijk iets? Dat je lol hebt in datgene wat je doet? En dat je het misschien ook daarom ook volhoudt met uh, de Ja, -leden? Ja, natuurlijk. Ja, nou, uh, op, op het moment dat ik op het podium ben, dan, uh, dan meen ik het bloed serieus. Mm -hmm. Ja. Maar als ik soms... Ik kan soms uh, even flink veel plezier met mezelf hebben als ik um, naar mezelf terugkijk. Ja. Op meerdere fronten. Ja. Nou, heb ik ook die opnames teruggehoord, uh, maar daar komen, we, daar komen we dan nog op. Want ja, daar zaten toch ook wel van die, uh, waarvan ik denk, ja, dan zit ik met een vette grijn, zit ik dan toch nog achter die pc, uh, dat te terug te luisteren, hoe jij okay. zeg maar het publiek ook toen bespeelde in uh, de okay, tweede ja, Oké, ja, ja. Dus, nou. Uh, je hebt iets meegenomen? Ja, ik heb want, iets meegenomen. Want uh, ja, het komt niet zomaar aanwaaien, dat de nummers die, uh, die je schrijft. Nee, dat is natuurlijk nooit echt zo. Nee. Uiteindelijk uh, schrijft iedereen vanuit een soort van achtergrond van wat ze gehoord hebben. Ja, uh, en, wat, wat is jouw, uh, zeg maar jouw achtergrond? Want deze nummer, dit nummer wat je nu hebt uitgezocht, is dat een van de nummers? waar. waar ja, je... ja, zeker. Dit is een nummer, uh, Dit is Goliath van de Mars Volta. En dat is een zanger... Die, um, die heeft mij heel erg geïnspireerd... om ook um, de hogere registers op te zoeken. En, um, maar dan wel op een manier... die uh, uh, lekker ruig is... En, uh, echt een attitude heeft. Dat vind ik heel mooi aan hoe hij zingt. Dat, dat je helemaal meegenomen wordt in, de, in zijn agressie. In de flow van zijn agressie, zeg maar. Ja, nou, even over die uh, attitude. Hè? De, ja. de, de houding en, en, en de agressie. Ja. Daar komen we zo op na het plaatje. is okay, dus okay. maar even dat nummer even draaien. Ja. Dat, maar horen. Here you he come. Het is Goliath van de Mars Volta. Ja, dat was hem. Wat een muur aan dit. Ja, een wolf-sound uh, toch. Maar het is niet veel specter in ieder geval. Dat is het zeker niet. Nee, dat is het uh, zeker niet. Nee. Goliath was ja. de titel van het nummer. Ja, dat is uh, correct. En de uitvoerende artiest? De Mars Volta. Mars Volta. De Mars Volta. De Mars, Volta. Oh. Mars Volta is het eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Uh, heel duidelijk, is toch, toch, ja, vind ik hier en daar. Heel duidelijk toch wel de lijn een beetje terug te vinden waar uh, de band van jullie uh, een beetje uh, Klopt. de mosterd vandaan haalt, om het ja, maar zo te zeggen. Zeker, ja. Vooral het uh, gitaarwerk. Uh, het, het, nou ja, het, het, het, het een beetje aan één, ja, het, hoe moet ik het zeggen, het gitaar werk, zeg maar, waar de solo's uh, zich afspelen. Daar uh, herken ik toch wel heel duidelijk het, uh, okay. het verhaal van Klopje Popje in. in ja. ja, het is, ja, dat kan ik me voor... Ja, is, we spelen wel minder solo's. Mm. Ik bedoel, dat zit hier wel vol mee. We zijn mm. niet zo virtueel, virtueel als deze gast, deze ja, gitarist zeker. is. Dus nee. maar. maar de, de energie en de, en de manier waarop gezongen wordt door de zanger is voor mij heel, is voor mij heel inspirerend geweest, zeg maar. Ja. Ja, want uh, ik weet niet, Marcus, hebben wij ook nog iets van de heren zelf van klopje Poppie nog? Mm, Anders heb uh. ik dat hier wel natuurlijk. Oh ja, heb jij, heb jij het bij je? Ja, uh, dat heb ik wel bij is meer het, uh, Dat is meer het studiowerk, hè? Ja, dat is het ja. studiowerk. Oké, okay, nou laten we, eerst dat, dat, laten we dat eerst even doen. En dan uh, hebben we even de gelegenheid om uh, ook nog even het, uh, het live gedeelte waar jullie uh, zeg maar in december in het patronaat hebben gestaan. Oké. Okay. Uh, welke heb je van, uh, van uh, de band uh, meegenomen? Ik heb uh, gewoon ons EP hier staan. Ik ja. weet niet, uh, ik heb... Uh, Come With Us is misschien wel een goede. Ja, laat dus, maar gewoon. Ja, dus, uh, ja, dat, uh, zo heet dat nummer. Dat is ja. van ons. Dus, uh. Dit is dus Klopje Popje. Yes. You lost your wallet. You lost your wallet. That wasn't very smart. That wasn't very smart. You Get your eyes fixed, get your eyes closed, don't you walk, don't fall back to sleep again. Get your eyes fixed, get your eyes closed, don't you walk, don't fall back to sleep again. There's no time for this and there is only time for that. Was een, dus uh, het uh, klopje popje. Maar het nummer wat, uh, wat, we, ja, wat ik eigenlijk ook niet kent. En wat misschien nog een aantal mensen ook nog niet kent. Aha. Een studio uitvoering is toch heel anders dan als, uh, als een live uitvoering. Dat uh, zou kunnen. Dat is, uh, zou eigenlijk niet moeten. Het zou eigenlijk dezelfde energie zou moeten overkomen. Maar ja. dat is natuurlijk altijd lastig. Want je ziet ons niet. Het is nee. ook belangrijk om ons te zien. Ja. Dat is eigenlijk het allerleukste om te doen. Op po het podium uh, staan. Op het podium staan is ja. in dit geval het echt het allerleukste om te doen. Ja. Ja. Hoe sta je dan in een studio uh, de nummers te doen? Ook met diezelfde energie die je ook probeert op het podium? Uh, te... Ja, dat probeer ik wel te doen. Ja. Ja. Dat lukt in de meeste gevallen ook wel. Ja. ja. Om het toch over te brengen van wat je eigenlijk wil natuurlijk. Hè? Zeker, ja. ja. ja, ja. Maar ja dat, ja, dat zou wel moeten natuurlijk. Hè. Ja. Dus, uh, maar dat uh, moet je ook voor jezelf een beetje creëren natuurlijk. Ja, dus als je thuis met een koptelefoon dan moet je de belden maar zelf uh, er een beetje bij bedenken van zo staan ze dus op het podium dus ook. Ja, of je moet gewoon een beetje in het nummer gaan zitten en de tekst en uh, in de energie daarvan wat ja. je, van wat je wil overbrengen, dan ja. komt het wel goed denk ik. Ja. Hebben jullie, in die, ja je zei het al van we hebben één fan overgenomen van, uh, van chapter January. Uh, ja, dat ja. klopt. Hij uh, Joyce, hi Joyce als je <laughs> luistert. Uh, alles lekker, Joyce, gaat het goed. <laughs> Even meeluisteren. luistert. kom je ook volgt optreden. Mooi. Zie <laughs> <See> je <you laughs> dan? Kusje voor Joyce. Kusje van Elrond aan Joyce. Juist. Nou, dat is helemaal duidelijk. Uh, maar uh, ik neem aan dat, je toch ook, uh, dat jullie ook in Amsterdam, want daar is, uh, dat is jullie thuishaven. Dat jullie nou, daar meer. Dat is niet worden? helemaal waar, hebben, waar. Nee, we hebben wel wat, wel wat mensen die in Amsterdam ook komen kijken. Hmm. Maar de meeste fans hebben we toch eigenlijk wel in Den Haag. Den Haag. Ja, want daar, hebben we, daar zijn we echt goed opgepikt. Den Haag is ook gewoon sowieso de leukste stad om op te nemen of uh, om uh, te spelen. En, ja. Uh, ja, daar is echt een scene. Dus uh, sorry, Haarlem, sorry, Zandvoort, sorry, Amsterdam. <laughs> maar Het is het allemaal gewoon net niet. Den Haag is de <laughs> place to be. Ah, nou. Ja. ja, nou ja, dan, uh, dan moeten we er wat aan doen om dat uh, zover te krijgen. Ja, ja ik, ik bedoel, uh, sorry, dan ben ik een van de weinige. Uh, de, ja, hoe moet ik zeggen? Van de pioniers die, hier dit, uh, die dit goed vindt Ja, nou ja. Nou, ja, ja nou, het wordt ook wel opgepikt. We zijn ook bij English Breakfast Radio geweest. Bij Amsterdam en zo. Ja? Maar dus qua media is het, uh, valt het nog wel mee. Maar vooral qua... Uh, ja, het is gewoon de sfeer in die stad. weet je Daar gaan mensen echt uh, nog bandjes checken. Die gaan ja. er echt nog op uit. Om, om, en die zijn echt nog benieuwd voor wat er gaat komen. Ja. En zo. En... Uh, dat is veel minder in Amsterdam en, en dat soort dingen. Dus uh, uit, uitgaan gaat dan veel meer over een uh, in de, in de discotheek gaan. Wat natuurlijk ook pret is. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het soms leuker is. Omdat je dan echt chickies kan checken en zo. Zoals mensen dat dan doen. Weet je. Ja. En hier is het gewoon een bandje checken. En dat is toch wel <laughs> een andere koek. Maar dat doen ze echt in Den Haag. Ja, in Den Haag. Dat is heel. Ja. Uh, ja, tenminste het gevoel hebben. Beetje, ik. de oude Beatstad zoals het vroeger was, uh, dat, dat is nog een beetje overgebleven in Den Haag. Juist, ja. en dat, uh, dat, dat vind ik het mooie eraan. En daar, daar, hebben we ook, daar merk ik ook echt dat, dat er fans zijn en dat, dat mensen echt komen. Ons blijven volgen ook. Ja. Weet je en dat, dat moet je natuurlijk hebben. Maar bijvoorbeeld Joyce uit Haarlem. <laughs> om er weer terug te komen Joyce, ja, die, uh, De trouwe fan dan. Ja, trouwe fan. Die, uh, die houdt ons ook in de gaten. Goed. Dus dat, is, dat, is, dat zijn leuke dingen om te merken. Ja. En om een beetje contact te houden met die mensen ook via Hive en dat soort dingen. Ja. Dat is, uh, dat is, uh, dat is uh, uiteindelijk waar je het van moet hebben natuurlijk. Ja. We gaan even terug naar uh, december, 11 december, ja. de dag dat jullie in het patronaat stonden. Ja, dat was mijn avond wel. Ja, ja dat was het zeker. Uh, dit was, zeg maar, waar het allemaal mee begon. Het optreden van Klopje Popje in Haarlem. Met de inleiding van niemand minder dan Paul-Peter Fischer. En dat hele verfijne toontje bij de man. Ja, zeker weten ja, het is uit het jaar kruiken waar je zegt, niet... ja, nou ja, ik open soms die website en dan oh mijn helemaal een start hij weer. nou, ja, hier is die jawel. Goedenavond, uh, lieve mensen, vriendjes en vriendinnetjes bij de tweede voorronde van de Top Acta Award, 15e jaargang. En kom allemaal eens een beetje naar voren, want de eerste band staat te popelen om voor jullie te beginnen. En we hebben niet zomaar de eerste band als eh, eerste, de beste band als eerste. Wel nee, want in begin oktober stonden ze al in de finale van de Weerstom Popprijs in de Melkweg in Amsterdam. En onlangs werden ze winnaar van de Amsterdam Popprijs. Jawel! Een paar quotes over deze band. Drie voor twaalf zijn hierover. Een gekke huis, de overweldigende energie van de frontman, de enorme dosis herrie, de show, de waanzin... En iemand die heet Menno Timmermans, die is E&R manager van Sony Warner. Deze waanzin horen is half niet zo geweldig als deze waanzin horen en zien. En Evert van zij heel kort, kutherdy. Met de nieuwe EP Recalcitant Dagblad gaan zij de wereld op zijn kop zetten. Ik moet zeggen, recalcitant dagblad. Ik krijg mijn pik niet uit, sorry ze. Ik heb genoeg geluld. Fijne vrienden, een enorme voor Klopje Popje!